Vissen met het NOS-jaarboek. Minister Rosenthal heeft vertrouwen in de samenwerking met de Afghaanse overheid. Dat zei hij na overleg met de Afghaanse regering in Kabul over de politietrainingsmissie in Kundus. Rosenthal benadrukte tijdens het gesprek dat de agenten die door de Nederlanders worden getraind niet aan militaire acties mee mogen doen. Volgens Rosenthal heeft Afghanistan de boodschap heel goed begrepen. Eerder had de minister al een schriftelijke bevestiging gekregen, maar Rozental vond het nodig om persoonlijk te vertellen wat de afspraken rondom de politietrainingsmissie zijn. De eerste Nederlandse trainers komen deze week aan in Coendoes. Veel ziekenhuizen zijn positief over het maken van onderlinge afspraken over wie welke behandeling aanbiedt. Zo kan de kwaliteit van de zorg omhoog en kunnen de kosten omlaag.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 efficiënter en goedkoper te maken. Het gaat goed met de autoverkoop in Nederland. In het eerste halfjaar zijn er bijna 330.000 nieuwe auto's verkocht en dat is ruim 21% meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Volkswagen deed de beste zaken en van dit merk werd de Polo het meest verkocht. De andere merken in de top 5 zijn Peugeot, Renault, Ford en Opel. Het weer in het westen en zuiden is het zonnig, maar in het noordoosten overheerst de bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 17 en 22 graden. Morgen zonnig en maxima in het binnenland rond 25 graden. Dit was het en op... dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A9 Dieme Alkmaar. Voor meer 8 kilometer vanaf verknopend het het Holendrecht ligt een betonnen plaat op de weg en er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden vanaf verknopend het het Holendrecht via de Ring Amsterdam met de A10. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest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 We <laughs> Voor. Oh. Bar, high above the rocks That night, I watched the seagulls circle in the morning light. Maybe there are some things when I've meant to. Want. Text tv op kanaal 45, 45. CFM Essa boca é linda. Ah, ah, ah. Papito, adelante de mis ojos een una bomba provocante. Esa boca linda, tu boca linda, esa boca linda een una bomba provocante. Esa boca linda, tua boca linda, esa boca linda. Esa boca linda, es descarante, tema caliente, sabe que mi papito, atiende de mis ojos een una bomba provocante. Essa boca linda, un escarpe, una caliente. Sabes que mi papito está delante de mis ojos, con una bomba provocante. Essa boca linda, con una bomba provocante, con una bomba provocante. You can be Let's a good day For a bad habit Don't you dare To disagree She he's likes to serve Cheap ass that thinks He's something groovy Straight down from church If you want to bet She'll play him like Some kind of movie And smokes the last Of his cigarettes You. Mm -hmm. mm -hmm. For no, no, no, no, mercy